Er zou ruzie zijn over de komende toernooi. Binnen Fleetwood Mac komen al tientallen jaren met enige regelmaat ruzies voor. Buckingham wordt vervangen door Neil Finn van Crowded House... en Mike Campbell van The Heartbreakers, de band van Tom Petty. Het museum Singer Laren krijgt een groot aantal schilderijen van Els Blokker... de weduwe van de grondlegger van de Blocker-winkels. Het gaat om zo'n honderd schilderijen van Nederlandse schilders van rond 1900.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 Dit is De Nacht met George van Veen. Een hele goede nacht. Dat is even geleden. Uh, fijn dat u luistert naar Dit is De Nacht, het nachtprogramma van de evangelische omroep op NPO Radio 1. Ja, zoals ik zei, ik, het is eventjes uh, geleden. Ik uh, ben er eventjes uit geweest, maar hier ben ik weer. Uh, kunt u niet slapen of bent u uh, net zoals ik gewoon aan het werk? Laat ons dan weten. Zet de radio net ietsje harder en uh, luister de komende vier uur lekker mee naar Dit is De Nacht... Want tot uh, morgenochtend 6 uur zijn wij hier live en we hebben het over uw verhalen. Ik ontvang hier uh, vannacht verschillende gasten in de studio om te praten over de onderwerpen die u bezighouden. En uh, wat mij vooral bezig bezighield het afgelopen week, was het uh, mooie weer dit weekend. Ik bedoel, uh, de, de, volgens mij kwam de temperatuur sinds 170 dagen weer dus boven de 20 graden heb ik uh, optimaal van genoten. Lekker naar het strand geweest en zo. Ik hoor graag wat u heeft gedaan. Laat ons weten. 0800 Maar u kunt natuurlijk ook, zoals u van ons gewend bent... gewoon mee luisteren naar de onderwerpen die we vanavond hier uh, bespreken. U kunt dus bellen met 0801121 of uh, reageren via de gratis Radio 1-app. Want uh, wat hebben we allemaal uh, vannacht in de aanbieding? Nou, alle gotics zijn zwart gekleed... en alle woonwagenbewoners hebben hun eigen wietplantage. Ja, dat zijn nog wel eens uh, vooroordelen. Maar kloppen deze eigenlijk wel? Later vannacht ontvang ik hier dus een gothic en een uh, woonwagenbewoner in de studio om te kijken of dit wel echt klopt. Of die subcultuur wel echt zo is. Of, of dat het eigenlijk alleen maar onjuiste voordelen zijn. Heeft u hier nou ervaringen mee? Laat ons weten 0800 112 en, en blijf lekker luisteren. Maar eerst uh, gaan we het over iets heel anders hebben, want we hebben het allemaal wel eens meegemaakt. Een fase waarin het, uh, de relatie met onze moeder niet uh, zo uh, lekker verliep. En de band tussen moeder en dochter bijvoorbeeld is vaak heel erg hecht, maar kan ook heel gecompliceerd zijn. Ik ga hierover in gesprek de komende anderhalf uur met Marjon Eikelenboom. Zij is familietherapeut en heeft een eigen praktijk in Amersfoort. En met Farine Rook, zij is filmstudent in Utrecht en ervaringsdeskundige. Een hele goede nacht, beiden. Hallo, dankjewel. Welkom. Um, ja, ik heb eigenlijk meteen een vraag, uh, Marion. Um, is het, is het nou eigenlijk niet gewoon, ik denk altijd moeder-dochterrelatie, dat is toch juist heel goed als moeder-dochter gewoon een hele hechte band hebben? Nou, te is eigenlijk nooit goed, hè? dus uh, te hecht kan ook weer betekenen dat je elkaar in de weg zit uh, en dat er allerlei verwachtingen over en weer uh, zijn die eigenlijk heel erg beperkend zijn in okay. plaats van uh, bevrijdend. Dus het zit ook wel heel gecompliceerd in elkaar? Het kan heel gecompliceerd zijn. Oké, okay. ik ben heel erg benieuwd. Daar gaan we het straks over hebben. Um, nou ja, dat het gecompliceerd zou, zou kunnen zijn, dat uh, werd duidelijk in het uh, programma uh, de van Etter tot Engel. En daar had ik een heel leuk fragmentje van. En daar is die. Hij kwam even niet. Um, dat, uh, dat ging ongeveer zo. Wat denk jij dat jij zou kunnen wegnemen? Dat we met elkaar kunnen praten. Hoe is dat als je moeder dat zo zegt? Oh, fijn, want dat wil ik ook. Weg ermee. Misschien. Weg ermee. Ja, dat kwetsen. Uh, ik wil haar helemaal niet kwetsen. Ik wil haar helemaal niet kwetsen. Je bent mijn kind. Je moet je leren om, als je boos bent, dingen te gebruiken. Waarom je boos ben? En niet dingen die mij pijn doen. Ja, communicatie tussen moeders en dochters gaat niet altijd even goed. Uh, dan moet ik wel zeggen, dit fragment was, werd het nog extra spannend gemaakt... hoe dat uh, allemaal gaat. Uh, Farine Rook, herken jij dit een beetje? Uh, ja, ja, ik herken het ook wel. Ik heb dit wel uh, met mijn moeder ook meegemaakt. Ja, en, uh, ja communicatie is wel uh, heel belangrijk. Maar ook dat jij zeg maar, je moeder niet begreep en je wederzijds. Ja, en andersom, dat we elkaar gewoon niet begrepen. En waar lag dat dan aan? Nou um, ja, communicatie is wel een groot ding. En uh, je gaat toch wel een beetje allebei denken dat je gelijk hebt. Dus je blijft ook wel in je eigen standpunten zitten. En gewoon dan, lekker eigenwijs. Uh, gewoon lekker eigenwijs, ja. Ja. Nou, we gaan hier straks verder over praten. Wat is nou uw band met uw moeder? Is die heel hecht? Of uh, gaat het juist, is die juist zo hecht dat het voor problemen zorgt? Laat ons weten. 0800 1121 of uh, stuur een gratis appje via de Radio1 app. yourself in 82 The disco hot was hold no charm for you You can't concern yourself with bigger things You catch a pull and ride the dragon's Ja, met Here of the Moment hier op NPO Radio 1. Dit is De Nacht. Met George van Veen. Ja, we hebben het vannacht over de relatie tussen moeders en dochters. Want die is vaak heel erg hecht. Maar dat kan ook best wel gecompliceerd zijn. Ik praat hierover met uh, familietherapeuten Marion Eikelenboom. En uh, Farine Rooks. Zij is, uh, Rook, dus ik zei Rooks, is ervaringsdeskundige. Welkom wederom beiden. Um, ja, Jon, ik wil eigenlijk even met jou beginnen. Um, de relatie tussen moeder en dochter. Wanneer begint die zeg maar echt dat, dat het belangrijk wordt? Is dat echt wel vanaf kleins af aan? Ja, dat is eigenlijk in de buik uh, al. Uh, in de zwangerschap uh, begint die relatie natuurlijk al. Ja. En dan merkt eigenlijk het, het babytje al. Van of de moeder een beetje lekker in de vel zit. Of relaxed is. Of, uh, uh, of de moeder contact kan maken met het kindje. Dus dat begint eigenlijk al... Uh, Oh, heel vroeg. Dus dat je nog niet eens uh, op de wereld is. zeg. Maar. maar is dat nou heel anders dan bijvoorbeeld moeder en zoon? Nou, in de, tijdens de zwangerschap uh, nog niet. Want heel veel ouders weten het natuurlijk niet. Of tegenwoordig is dat wel anders. Maar ik denk dat er daar nog niet zo heel veel verschil is. Uh, maar eigenlijk vanaf de geboorte kan het al zijn dat er verschillende verwachtingen zijn. Uh. Van moeder naar dochter, dan denk ja, ik. Ja, van moeder naar dochter, van moeder naar zoon. Dat kan, al, uh, dat kan al anders zijn. Het okay. kan zijn dat een moeder zo ontzettend vurige hoofd uh, heeft op een dochtertje, zeg maar. Dat alle verwachtingen daar direct al in samenkomen. Want en... is het dan omdat de moeder een soort van uh, er kleine zelf ziet? Ja, dat kan. Ja. Het kan zijn dat moeder iets goed wil maken van wat ze zelf gemist heeft. Of het kan zijn dat moeder inderdaad. Uh, He, dat heb je soms van die, van die moeders... die willen van die kleine prinsesjes... die willen ze leuk aankleden. Ja. En die uh, moeten mooie roze kleertjes. En, uh, en als zodra de dochter het daar niet helemaal mee eens is... dan. Ja, dan krijg je een probleem. Ja, dan stort het beeld een beetje in. Ja, ja. Maar dat begint dus echt al van heel jongs af aan. Ja, je krijgt eigenlijk met... Uh, ja, baby's hebben natuurlijk al een eigen willetje. Dan is het al een beetje of moeder uh, wat stressbestendig is... en uh, in staat is om een relatie op te bouwen. Ja. Maar als kinderen gaan praten... en. Uh, in eigen willetje gaan krijgen, wordt het natuurlijk helemaal spannend. Ja. Maar is ja. het dan, dan, dan kan alsnog uh, een, de band heel hecht worden. Ja. Natuurlijk tussen moeder en dochter. Wat zijn dan de, de punten dat het gecompliceerd kan worden, die band? Ja, ik denk, kleine kinderen hebben hun ouders gewoon nog heel erg nodig. Dus dan is er vaak nog niet zo heel veel uh, hè, wat dan uh, ja, gevaarlijk kan zijn, zeg maar. Ze zijn heel afhankelijk. En ja, hebben, ze, ja, ja. En dan zoeken ze die nabij ook nog heel erg op. Maar op een gegeven moment hebben kinderen een soort natuurlijke drang om zich te gaan ontwikkelen. Om zich los te maken. En dat gebeurt natuurlijk in fases. En dan is het een beetje de vraag of moeder daarin mee kan gaan. In die natuurlijke drang tot autonomie zeg maar van een kind. Ja, maar dat gebeurt natuurlijk heel verschillend. Ik bedoel, je hebt dochters die dat... Ja, we hebben het nu heel erg over moeders en dochters. Maar ik ga ervan uit dat een groot deel ook uh, speelt bij moeders en zonen. Ja. Ga ik vanuit uh, dat, er, uh, dat, dat het soms ook gewoon geleidelijk gaat inderdaad in fase. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon dochters die gewoon in de puberteit raken en uh, hun beeld gewoon veranderen in één keer. Dat kan best wel een klap zijn denk ik voor een moeder. Ja, dat zijn ze altijd nog een beetje van hun, hun kleine meisje wat ze dichtbij hadden. En dat kleine meisje gaat opeens naar vriendinnen trekken of die gaat uh, uh, meer de deur uit. Of die ja. gaat uh, andere hobby's ontwikkelen dan... Uh... Dan is het eigenlijk de taak van moeder om, om het kind natuurlijk de eigen gang te laten gaan. Binnen grenzen, maar ja, niet alle ouders kunnen dat. Nee, dus dan wordt het wel toch lastig. Het kan lastig worden, ja. hoeft niet. Maar het kan lastig worden, ja. Farine, um, herken jij dit? Ja, ja, dit herken ik uh, wel meteen. Ik, uh, ik denk dat ik dat ook wel had, ook wel op latere leeftijd pas. Wel latere leeftijd? Ja, ja, echt in de puberteit. Was je een moeders kindje? Um, Nee, nee, dat niet per se. Maar ik wilde wel altijd uh, het goed doen voor mijn moeder. Ik, wil, uh, ik wilde uh, zijn zoals ik dacht dat mijn moeder wilde dat ik zou zijn. Oké. Okay. Ja, dus ik wilde. Dus wel, uh, had jouw moeder dan ook, uh, wat Marjan net beseft, de, de, de, de, de drang om een, een prinsesje te hebben, bijvoorbeeld? Uh, nee, nee, dat niet. Maar mijn moeder wilde wel dat ik uh, hoge cijfers haalde en uh, dat ik op het VBO zou zitten. En uh, nou ja, ik kon dat niet. Ik zat uh, op HAVO. En ik vond dat nou ja, goed genoeg, maar dat was niet altijd goed genoeg. Nee. En uh, nou ja, dan wilde ik, dan wilde ik nog harder werken om terug op het VWO te komen. Dus um, dat, dat was wel een beetje die verwachtingen die mijn moeder had. Er was een bepaald verwachtingspatroon waar, jij, ja. waar zij ja. dacht, dat, dat doe jij wel even. Ja, precies. Ja, maar is dat dan omdat zij dat zelf, bijvoorbeeld vroeger ooit had gehad, um... of juist niet? Ja, mijn moeder komt wel uit een, uh, uit een arm gezin en daar hadden ze het geld niet voor VWO, maar ze had wel het niveau voor het VWO of ze wilde het wel heel graag. En ze vond het gewoon jammer dat ik, uh, nou ja, dat nu is het geld ervoor uh, en ik kon het toen niet. En toen nou, dacht ik, moeder, ik wil nu iets geven wat ik zelf heb gemist. Ja, Ja. is gewoon wat, die, die kans die ik niet kreeg, ja, die, die uh, moet mijn dochter die gewoon die moet mijn dochter krijgen, krijgen. ja precies. En ja. dat lukte dus niet helemaal? Dat niet. Lukte helemaal. Dus niet nee. nee, en uh, dat voelde voor mij weer als, uh, als een soort faal, denk ik. Dat ik dacht, nou ja, ik faal als dochter voor mijn moeder. Maar waar gaat het dan mis? Is het dan um... jouw gevoel voor dat jij denkt... ik ben bang om te falen omdat je moeder bepaald verwachtingen hebt? Of heeft je moeder ook echt uitgesproken dat jij gefaald hebt? Nee, ze, ze zegt niet... Ik denk dat er weinig moeders zijn die echt zeggen dat hun dochters falen. Maar je merkt het gewoon wel dat... Um, je merkt het gewoon aan je moeder als je voor je gevoel... Uh, je krijgt, tenminste, ik kreeg ook niet een compliment als ik een goed cijfer had gehaald... Wat, nou ja, een zeven is goed genoeg voor mij, maar dat was dus niet goed genoeg. Um, of uh, <coughs> als vriendinnen van mij, um, die zaten wel op de VWO en dan zei mijn moeder altijd, uh, nou ja, zij hebben het uh, wel gehaald. Of zo. Dus oh. onbewust. Um, kleine ja, steekjes. Kleine steekjes mm -hmm. toch wel om te laten merken dat het, het jammer vindt. Want als moeder bedoel je het goed, yeah. maar je, ja, je, wil, je, je wil misschien te veel als moeder, denk ik. Of zij wilde te veel. Marjon, is dit... Uh... Ja, eigenlijk een soort hele indirecte... Uh, ja, indirecte. Ja. Ja. ja, precies. Ja. Ja. Kom jij dit vaker tegen, Marjon? Ja, dit kom ik heel vaak tegen. Ja. Van, uh, ja. Het is uh, heel mooi om te kijken naar, naar hoe dat geven binnen de generaties gaat. En heel vaak hebben ouders uh, ja, de natuurlijke neiging, iets wat ze zelf gemist hebben... om dat terug te vinden, in, terug te zoeken in hun kind. En dat kan twee kanten opgaan. Het kan zijn dat ze het helemaal daardoor anders willen doen... Maar het kan ook zijn dat ze precies hetzelfde doorgeven. Ja. Dus uh, en eigenlijk zijn allebei de dingen dan niet altijd passend. Uh. Nee, maar het is wel. Soms kan het natuurlijk ook heel scheef zijn. Ik bedoel, je, je hebt als ouder bepaalde kansen niet gehad of uh, heb ze zelf laten liggen, dus bewuste keuze. Ja. Uh, en dan zie je bijvoorbeeld jouw dochter die eigenlijk jouw keuze maakt, die jij ook hebt gemaakt. Uh, en toch is dat dan teleurstellend voor jou als moeder. Ja, eigenlijk kan je opnieuw een beetje voorbij lopen aan de kwaliteiten van jouw eigen kind, zeg maar. Want je projecteert dan zo je eigen verlangens erop, dat je ja. eigenlijk je kind niet helemaal ziet als het individu wat het is. Dan zie je het echt als een soort van tweede kans voor jou als persoon. Ja, dan is het eigenlijk iets wat je voor jezelf misschien aan het inhalen bent en niet altijd stilstaat met, is dit wel passend voor mijn kind? He, wat jij ook vertelt over ja. jouw moeder. Dat ze dan die lat voor jou zo hoog legt dat jij eigenlijk op je tenen moet gaan lopen. Ja. En had je dat gevoel ook, vriend? Dat, dat je moeder <totstuk> um, echt een soort van... door, door middel van jou uh, haar eigen tweede ja, kans wilde? Ja, ja, dat had ik wel uh, een Nou, in het begin nog niet. Ik, ik uh, kwam er op een gegeven moment achter waardoor het kwam. Want ik wist natuurlijk niet dat zij uh, heel graag op... VW of dat ze gewoon een, een hoog niveau het willen doen. Uh, maar dat ga je als kind wel een beetje onderzoeken. Van hoe kan dat dan? Nou? En uh, het is ook nooit goed genoeg, denk je dan? Ja. Uh, dus ja, je komt er wel achter. En dan, uh, nou ja, dan denk je ook van... nou ja, zie dan kan ik het ook gewoon niet... Nee. Dan, uh, dan hoef ik het ook niet te doen, want dan als dat de reden is, dan. dan nou, ik ging me natuurlijk een beetje afzetten. Dus dan dacht ik, nou, dan ga ik gewoon. Uh, ja, een beetje. Dan vind ik Haven goed genoeg en dan ben ik ook blij met de zes. Ja. Zeg maar zo. Um, je werd ook een beetje laks. Dan, ik werd een maar. beetje laks en ik ging me ook juist afzetten. En dan ging ik op een gegeven moment. dan uh, dacht ik, nou, dan ga ik ook gewoon alles tegenovergestelde van mijn moeder doen. Uh, <lacht> dus je ging wel ja. een beetje gewoon je verzetten. Ja, tegen ik ging dat me juist beeld. verzetten, ja, precies. Ja. Ja. Maar denk je dan, als zij, zeg maar, niet die druk op had gelegd, dat je dan. Uit jezelf wel wat VWO was gaan doen bijvoorbeeld? Um, of is dat nou, gewoon niet jouw pad? Dat zou best kunnen, maar het had ook gekund dat ik misschien mezelf ook wat, uh, nou ja, wat zelfverzekerder had gevoeld in die tijd. Want ik was ook heel onzeker. En ook over cijfers, ik durfde ook niet mijn cijferlijst zelf aan te bieden. Of ik durfde ook niet zelf te vertellen, nou ik heb dit cijfer gehaald. En ik denk dat als er niet zo'n druk op mij uh, had gezeten, dat ik dan ook zelf kwam met, nou dit is mijn cijfer en... Uh, zo ging de toets. En ja. dat, nou, dat heb ik natuurlijk nu niet zelf gedaan. Dus nee. je ging dat... het echt wel voor, omdat er een oordeel op ja. lag Ging jij het gewoon ja, expres niet vertellen? Ja. Maar dit was in jouw uh, puberteit. Ja, dat was in mijn pubertijd. Ja. Hoe is je relatie met je moeder nu? Uh, mijn relatie met moeder is nu heel goed. Dus okay. dat, is, uh, dat is heel fijn. Dat is echt veranderd ook na mijn puberteit, Nadat nou ik er echt niet meer zo'n puber was. Uh, toen ging ik op een gegeven moment op kamers. En um, toen merkte ik dat ik dacht, nou ja, ik mis nu toch wel mijn moeder. En ik moest op een gegeven moment zelf de was doen. En zelf, uh, ja, zelf ook gewoon hele simpele dingen. En dan denk je van, oh, ik heb toch wel waardering voor mijn moeder. Dat ik, ja, dat, dat, dat ik, uh, dat mijn moeder dit mij heeft geleerd. En dat mijn moeder dit mij nu ook nog moet leren. Ja. ja. Maar Jon dat, dat is wel weer een, uh, een fase, denk ik. Als ik even uit eigen ervaring spreek. Dat als je op kamers gaat, um, dat er weer een hele andere fase intreedt. In de relatie tussen moeder en, en kind. Um, van, ja, nu uh, heb je mij echt niet meer nodig. Want je doet het nu allemaal zelf. Ja, je komt misschien af en toe thuis om de was te doen. Maar je doet het wel gewoon zelf. Dat zorgt ook wel weer voor bepaalde spanningen, denk ik. Dat kan. Er zijn moeders die het heel lastig vinden... dat hun kind hun voor hun gevoel niet meer zo nodig heeft. Ja. Het befaamde lege nest syndroom. Ja. Um, ja, voor sommige ouders is het heerlijk. Van Oké, okay, de kinderen vliegen uit en ik kan weer tijd aan mezelf besteden. Maar er zijn uh, ja, nog steeds wel met name vrouwen... die wel heel veel ontlenen aan dat moederschap. Dus die, uh, dat moederschap, dat brengt hun iets. En ja. als dat naar hun idee dan, dan wegvalt... of dat komt op grotere afstand... dan moeten ze eigenlijk weer zoeken naar een nieuwe invulling. Ja. En als ze dat niet kunnen... dan blijven ze heel krampachtig dat kind vasthouden... om vooral moeder te kunnen blijven. Maar dat is denk ik... Nou, bij Farien ging het dus eigenlijk wel... zorgde voor het kind dan uh, voor inzicht van... Oké, okay, mijn moeder heeft heel veel goeds gedaan en ik, ik, ben, ik mis haar heel erg en ik heb haar nodig. Uh, maar het kan dus ook heel erg zorgen van uh, bij de moeder een gevoel van ondankbaarheid en uh, je hebt mij niet meer nodig. Dat zorgt dan ook wel weer voor bepaalde ja. problemen, denk ik. Ja, dat kan. Er zijn ook moeders die heel krampachtig blijven verwachten van je komt wel elk weekend thuis. Of je komt elke zondag op de koffie of je komt alle feestdagen ben je thuis of... Je gaat nog wel mee op vakantie. En als je straks een vriendje hebt, dan gaat hij ook gewoon mee op vakantie. Of je hebt moeders die zich met van alles bemoeien: van de inrichting van je kamer. Of, uh, ja. Nou ja, zelfs... Ik zie Farine heel instemmend knikken. Ja, nou ja, ik zie dat zo uh, zoals mijn moeder dan niet. Maar ik, um, ik heb dat ook wel gemerkt. Ik ben bij moeders van vriendinnen om mij heen die, uh, waar, die ook elk weekend vluchten. Die teruggaan. nog vingen in de pap. Beelden. Ja, ja, ja. En die dan uh, ook mee moeten op vakantie. En met Pasen, dan wilden we met vriendinnen wat doen. Maar dat kon niet, want zij zaten allemaal bij hun moeder. Ah, ja. Ze, ik ja. moet even eerlijk zeggen wat ik net al zei. Het is niet alleen op moeder dochter. Ik heb zelf ook een, een moeder die, uh, die last heeft van het negen, lege nest syndroom. Ik ben de laatste oh ja. van, uh, van het gezin. Uh, ik, ik, ik, ik kan de hele fase me voorstellen dat als je dus echt het nest verlaat. Dat zorgt voor heel veel uh, moeilijkheid in haarzelf. En dan ja. ondertussen ook de manier waarop dat dan geuit wordt. Is dat ook weer heel lastig voor de relatie die je met je kind dan hebt. Ja, het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk wat voor kind is. Het ene kind laat zich de zorg natuurlijk wat makkelijker aanleunen. Ja, die wentelt zich er misschien een beetje in. Ja. Maar je hebt ook kinderen die daar echt ernstig tegen ja, ageren, zeg maar, om zich los te, te maken. Want je moet je losmaken als ja. kind. Want dus is... Vanine, jij, jij wilde, jij zei van, nou, ik mis eigenlijk wel dat ze de, de wassen euh, moeten nu allemaal zelf doen, moet zelf ja. koken en alles. Ging je dan ook uh, terug naar je moeder, of kwam je moeder naar jou toe om Nou, mijn moeder kwam dan wel echt naar mij toe om uh, oh, dus ja, om te ze miste dat het. ook wel van jou. Ja, ja. Nou, het was meer uh, onze relatie was best wel goed en mijn moeder die was ook denk ik wel bang dat die relatie weer uh, bijna weer stuk zou gaan, dus die ja. wilde dan ook helemaal naar mij toe komen en mij helpen en. Um... Ja, je wil gewoon die relatie behouden als het goed is. Want er is ook die angst dat het dan gaat verwateren ja. of zo. Hè? Dat het gewoon dat minder was wordt. Ja, dat inderdaad ook. Uh, want ik, ik was heel blij dat ik... Ik was heel jong. Ik was echt pas 17 dat ik op, een ka op kamers woonde in Amsterdam. En Amsterdam is heel wereld. Dus ik was heel blij dat ik weg was. En ik, ik kwam ook echt bijna niet meer terug. En mijn moeder zei op een gegeven moment... Kom je nou nog wel een keer terug? Of, uh... Ja. Ja. Echt ja. het gevoel van... Uh, mijn kindje is mijn nu echt kindje, heeft ja. mij niet meer nodig. Ja, precies. Ze staat nu echt op eigen benen. Ja. Maar dus die behoefte die zij had, had jij ook? Ja, dus ja. jullie hadden elkaar, konden elkaar wel weer daarin vinden. Ja, ja. ja precies. nou We gaan hier zo verder over praten. Ik vraag me heel erg af, uh, als u dit hoort, dat u denkt... nou dat herken ik wel, dat, uh, dat mijn moeder en ik uh, een beetje moeite hebben... van elkaar los te komen of dat we juist uh, te veel afstand van elkaar hebben... en eigenlijk wel weer wat dichter bij elkaar, elkaar toe zouden willen komen. Ik hoor graag uw verhalen. Bel ons op uh, 0800-1121... of stuur een gratis appje via de Radio 1 app. En wie weet uh, spreek ik u zo hier in de uitzending.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 Ed Sheeran, Castle on the Hill, hier op NPO Radio 1. U luistert naar Dit is de Nacht. We hebben het over de relatie tussen moeders en dochters. En ik praat hierover met familietherapeut Marion Eikelenboom... en met ervaringsdeskundige Farine Rook. Uh, welkom wederom. Um, we hadden het net al over dat uh, de relatie tussen moeder en dochter... in de puberteit uh, best wel wat uh, moeilijk kan zijn af en toe. Um, maar dat het ook op een gegeven moment wel weer uh, kan zorgen voor uh, samenkomst. Tussen ja. moeder en dochter, Vanin. Jij ervaarde dat heel erg. Ja, toen je ja, helemaal het nest verliet. Um, als je uit elkaar gaat op een gegeven moment, brengt dat denk ik wel juist elkaar samen. Dus, uh, ik vergelijk het ook altijd met hamsters. Als je die even uit elkaar zet, dan komen ze daarna weer bij elkaar. <laughs> <laughs> ja. Mooi. Ja, dat is een goede vergelijking. Heel mooi. <laughs> Want heb jij hulp gehad uh, met je moeder? om? Uh, uh, ja, ja te... ik heb verschillende... Um, had, ik had een psycholoog op een gegeven moment en uh, een uh, therapeut. Maar um, ik zat natuurlijk wel in die puberteit. Dus dan ging ik mij afzetten tegen de therapeut. Dan uh, zei ik, ja, dan ging ik gewoon niet praten. Of um, kies in de mythe uh, Ja, ik dacht dat het alleen maar aan mijn moeder. Um, nou, dat het aan mijn moeder lag. Dus um, ja, dus ik denk dat het op een gegeven moment wat hielp was dat wij echt met elkaar gingen praten. Met mijn moeder en ik. En niet met een psycholoog of iemand mm -hmm. ertussen. Dat maar dit is... was in jouw puberteit? Ja. Ja. ja, en pas na, nou ja, op een gegeven moment ga je langzaam uit die puberteit en dan word je ouder. En dus toen ik uit huis ging, toen gingen we echt naar elkaar luisteren en met elkaar praten. Ja. Maar wat, wat is dan het moment dat jij dacht, het, het, nu moet er wel wat gebeuren? Want deze relatie gaat op dit moment gewoon er echt aan onderdoor. Um, nou, dat was op een gegeven moment dat we zoveel ruzie hadden dat we, als ik thuis kwam, dat we ook echt niet meer met elkaar gingen praten. Dat ik meteen naar boven ging op mijn kamer zitten. En nou ja, dat is echt jammer als je niet met je moeder... ...met je moeder gaat praten. Dus ja, maar doe, wat was dan het probleem? Wat, waar, waar, waar zat jij dan heel erg tegenop in um, je moeder? Nou ja, mijn moeder had... Ik denk dat ze, ze had een beetje moeite met de grenzen stellen... ...omdat ze heel bang was dat ze te streng zou zijn. En ik was echt een puber, dus ik dacht... ...nou, um, elke, uh, elke regel die geldt niet voor mij... ...of wil ik niet aan meedoen. En um, doordat ik te veel vrijheid kreeg... Uh, ...voor mijn gevoel, maar ook weer niet... Um, wist ik ook weer niet goed hoe ik ermee om moest gaan. En wist, niet, wist ik niet wat ik moest doen. En ik, wilde ook, ik was steeds met dat verwachtingspatroon bezig. En mijn moeder vergeleek mezelf ook best wel veel met andere moeders en kinderen. En... Maar jij kreeg wel heel veel vrijheid van je moeder. Nou ja, ik kreeg uh, op een bepaalde manier veel vrijheid in dingen, maar ook weer niet. Want ik mocht bijvoorbeeld zelf kiezen wat ik wilde uh, dragen. Maar toch had mijn moeder wel weer commentaar over mijn kleding. Dus okay. op die manier vrijheid. Je hebt vrijheid, maar je krijgt er wel commentaar over. Ja. Er was, er was een, een, een soort schijnvrijheid. Ja, schijnvrijheid. Ja. ja, precies. En dan mocht ik bijvoorbeeld wel laat uit. Maar dan, kreeg ik wel, dan stond mijn moeder wel te wachten voor de deur. Oh, oké. Okay. Uh, of dan vertelde ze wel van... Nou, je bent wel heel laat uh, uit. Dat soort dingen een beetje. Maar is het dan een soort van test? Dat ze gewoon jou, um, je vrijheid gunt. Maar ondertussen wil ze wel kijken ja, of je wel ja, aan de verwachtingen voldoet. Ja, dat zou kunnen zijn. Ja. En wat, hoe reageerde jij dan, daar dan op? Want ging je dan bijvoorbeeld als je uitging... en je, je weet dan op een gegeven moment dat ze gewoon staat te wachten. Ja. Ging je dat dan testen? Uh, ja, ja je gaat het wel testen je gaat dan langer door of je gaat dan um, nou ja je gaat dan kleding dragen die je moeder bijvoorbeeld echt niet wil dat je die of die ze echt niet mooi vindt nee ja je gaat er wel mee uh, een beetje mee spelen maar wat, wat hoop je dan ja. wat hoop je dan bij haar uit te lokken wil je juist dan dat ze dat ze echt de, dat de bom barst dat ze gewoon alles zegt wat ze wat ze wil of nou, wil ja, dat gewoon... denk je als puber denk ik wel je wil natuurlijk wel Ergens zoek je de ruzie ook wel op. Maar eigenlijk, tenminste, ik wilde diep van binnen gewoon dat mijn moeder zou zeggen: Oh, je ziet er heel mooi uit. En je hebt leuke kleren. En wat leuk dat je naar een feestje gaat. En dat je wil gewoon liefde. En je wil ja. gewoon aandacht van je moeder. Dat is eigenlijk herkenning, wat je wil. Ja. Ja, ja, je ja. wil gewoon herkenning. Ja, dat, dat wil je diep van binnen. Maar als puber wil je dat ook niet toegeven. Dus je zit een beetje in een soort dilemma, denk ik. Ja, ja. Maar Jan, hoe, hoe kunnen moeders hier. Als een, als een kind zich juist heel erg gaat verzetten tegen zo'n verwachtingspatroon. Dus bijvoorbeeld kleding dragen die, waarvan de dochter weet dat de moeder dat absoluut niet tolereert. Hoe kan je dan als moeder daar het beste mee omgaan Want je hebt op een gegeven moment? Natuurlijk wel doordat je gewoon getest wordt, denk ik. Ja, ik zeg altijd maar van choose your battles. Uh, ja. uh, want je kan als ouder natuurlijk, als je op alles blijft letten en op alles commentaar blijft geven... dat je kind heeft in die fase gewoon nodig om uit te proberen van wie ben ik zelf en wat wil ik en ben ik de moeite waard en wat hoort bij mij, wat hoort niet bij mij. En als je dus daar heel erg stellig in bent als ouder van wat je verwacht of wat wel of wat niet mag, dan beperk je je kind al heel erg in die zoektocht naar zichzelf. Ja, Kom je veel en... van dat soort ouders tegen die dan ook echt gewoon heel stellig blijven volhouden van ik wil gewoon dit van mijn kind? Ja, die kom ik vrij veel tegen. Van, uh, en het kind gaat eigenlijk van, hè, wat jij ook al zo mooi zegt, van die gaat zich eigenlijk uh, alleen nog maar dwarser gedragen. Ja. Want een kind wil, wil uitbreken, zeg maar die wil, wil zijn eigen pad gaan kiezen. Dus als op dat moment die ouder daar weer iets van gaat vinden... dan moet je dus weer een ander pad gaan kiezen. Want dan heb je nog niet je eigen regie. Nee, maar je hebt natuurlijk moeder, dochter. Uh, de dochter dan in de puberteit. Ja. Um, heeft op dat moment wel een soort van het recht om zich zo te gedragen. Die zit gewoon in die fase van haar leven. Die mag zich gewoon verzetten. Die is gewoon aan het ontwikkelen. Ja. Uh, en als moeder zou je daar boven moeten staan, natuurlijk. Ja, en vergeet ook niet dat heel veel moeders... met name van hè, de moeder, jouw uh, moeders leeftijd, zeg maar... die hebben zelf vaak niet zo heel erg mogen puberen... omdat toen die tijd ja. nog niet zo ja, was. Ja. Hè, dan dan past je je aan en dan deed je netjes wat je ouders verlangden... En... Dus... Ja, dat is precies ook want mijn moeder, uh, mijn moeder kwam inderdaad ook uit, uh, ze was een van de oudste dochters, ze kwam met een groot gezin en ze moest ook netjes zijn en uh, had helemaal geen tijd voor puberen. Nee, dus nee Ze hebben ze, ze dan eigenlijk om... zelf helemaal niet geleerd precies. en dan zijn ze eigenlijk een beetje onthand van ja, wat doet mijn kind nu, ja. Ja, bij wijze van spreken. Ja. Ja. Maar het is niet bij jouw moeder vriend, per se dat zij dat ook, wat zij dan op had, uh, opgelegd kreeg, dat ze dat bij jou ook oplegde, toch? En um, je moet je netjes gedragen. Nee, en... nee, dat niet. Maar ze, ze moest wel wennen aan hoe ik aan het puberen was. Dus ook, um, nou ja, ze kende het gewoon niet. Ze, ze, nee. ze herkende het niet. Nee, ze wist niet goed hoe, wat ze ermee moest doen, hoe ze ermee moest omgaan. Merkte je dat ook aan haar? Dat ze echt ja. gewoon even radeloos was van... Ja, ja, dat merkte ik. Daarom, ze konden ze geen grenzen stellen op een gegeven moment. Ze nee. had uh, moeite met grenzen stellen, omdat ze niet wist hoe je grenzen moest stellen met iemand die zo erg pubert. Marjon, wat ja, ze had haar moeder... haar eigen grenzen waarschijnlijk ook ja. niet. Uh... Nee. Ja, nee. Wat had ze het beste kunnen doen als moeder? Is dat dan een soort van gewoon uh, die schijnveiligheid, eigenlijk gewoon uh, schijn, schijnvrijheid nog meer uitbreiden? Als van, nou ja, als jij hiervoor kiest, dan is dat maar zo. Um, en, en ik ben het er niet mee eens, maar het, ik, ja, het mag maar even. Of is het juist, uh, ik, ik moet nu gewoon heel erg zeggen, dit zijn mijn grenzen en hier heb je je maar aan te houden. Ja, het is voor ouders vaak, heel en voor moeders met name, heel erg lastig om te verdragen dat jouw kind leert met vallen en opstaan. Ja. Je wilt eigenlijk, willen het liefst de meeste ouders, die willen hè, dat je je kind behoeden voor alle, ja, alle butsen en builen die het leven brengt. En dan uh, kan je daar dus heel beschermend in worden. Terwijl je kind ook het recht heeft om zijn eigen butsen en builen op te lopen in het leven, omdat je daarvan leert. Maar dan heel onwetend dat, terwijl jij dat probeert te voorkomen, je het juist aan het veroorzaken bent. Ja, dus het is eigenlijk de kunst van ouders om te kijken van wat zijn dingen die ik echt heel erg belangrijk vind. Het is natuurlijk niet zo dat je je kind de deur uit kan sturen van nou je zoekt het maar uit. En dan geef je een kind ook geen veiligheid. Want kinderen, hé, jij zei het ook heel mooi, ik had die grenzen eigenlijk ook wel nodig. Ja, ja. Ik wilde ook wel dat mijn moeder op een gegeven moment zei ja. van ho, tot hier en niet verder. Ja. Ja. Maar je moet, dus je moet eigenlijk grenzen hebben, maar je moet ook ruimte hebben om daar binnen te kunnen exploreren, zeg maar. Maar net zei Farine ook al dat, dat als ze bijvoorbeeld thuis kwam met een zeventje, um, dat daar een bepaald uh, verwachtingspatroon was van ja, uh, een zeven is voor jou misschien goed, maar een acht of een negen was beter geweest. Ja. Wat is die drang van ouders dan om uh, en van moeders dan op zich, om, om het kind dan toch um, een hoger cijfer te laten scoren? Is dat gewoon echt stimuleren van joh, er zit zoveel meer in je, of is dat dan echt. Die fouten uit het verleden wat zij dan misschien zelf hebben gedaan om dat dan te herstellen. Ja, ja, ik denk dat we hebben, tenminste zoals ik jouw verhaal van jouw moeder hoorde. Die dan echt uh, ja, zelf geen kans heeft gehad. Die graag had willen leren. Dan zie je vaak van dat ze dat zo graag anders willen voor hun eigen kind. En dan slaan ze eigenlijk er weer een beetje in door. Ja. Dus waar hun ouders hun iets uh, ontzegden, leggen ze dan aan de andere kant juist weer op. Ja. Dus ook daarin zit dan niet weer die, die vrijheid dat een kind daar zelf in mag kiezen. Maar zijn ze dan ook echt oprecht teleurgesteld als hun kind dan bijvoorbeeld met een zeventje thuiskomt? Of is het dan meer dat ze teleurgesteld zijn in zichzelf? Nou, ze, ze, ze uiten het denk ik wel echt als teleurstelling in hun kind. Want heel veel ouders die zijn zichzelf ook niet bewust wat daar allemaal aan processen ten uh, onder liggen, zeg maar. Nee. Je ziet het dat dat altijd heel cliché in films. Hè? Dat, dat, dat een uh, dat, dat een, een kind bijvoorbeeld helemaal in, in rockkleding uh, loopt... terwijl de moeder dat helemaal niks vindt. En dan aan het eind van de film komen we erachter... dat de moeder zelf uh, vroeger een rockchick was, zeg maar. Dat is natuurlijk heel erg uh, plat gezien. Ja. Uh, maar wat jij vertelt eigenlijk in, in, in de praktijk... is het ook wel een beetje die trant? Ja, het, het kan. Het dus gaat gelukkig natuurlijk ook heel vaak goed. Maar het kan ja. zijn dat, dat kinderen toch iets moeten goedmaken. Een droom van hun ouders eigenlijk moeten... Laten uitkomen. Dat zie je ook wel eens bij ouders. Die uh, hun kind heel erg pushen. Om op muziekles te gaan. Of op topsport. Of, uh, dan hoeft het niet altijd het, hetgeen te zijn. Wat het kind zelf gekozen heeft. Of zelf heel erg graag wil. Nee. Ik denk dat, dan... uh, dat, dat dat het ook is. Maar ik denk ook dat ouders zich. Heel erg vergelijken met uh, andere ouders. Dat ze ook kijken naar. Um, naar uh, als vriendinnen van mij. Bijvoorbeeld als die. Uh, die vertelde ook altijd heel enthousiast over moeders. Dan dacht mijn moeder vaak ook wel: um, oh, dan, dan moet ik dat ook wel als moeder doen. Dus ging mijn moeder mij ook pushen om bijvoorbeeld op de hockey te gaan. Omdat andere kinderen dat ook deden. Omdat en normaal. dat is normaal. Zo hoort het. Zo hoort het, ja. Hoort het, ja. ja. Je moet dus, gewoon meegaan. En... Ja, ze vroeg het ook best wel vaak. Als ik dan bij andere ouders was uh, of bij vriendinnen. en dan, ik had haar gegeten, dan vroeg ze: hoe is die moeder eigenlijk? Of uh, hoe is dat daar thuis? Oh, ja. Dat, dat heb um, eigenlijk meer over de onzekerheid ja, van jouw moeder. Ja, ja, ja. precies. Ja. ja. Maar dat ja. heb je als puber natuurlijk helemaal niet door. Nee, nee dat heb je nu, niet. Nou, nu heb je het pas door. Ja. Maar toen had ik dat helemaal niet door. Ik dacht, nou, ja. waarom vraag je dat nou? En Jij zegt gelukkig maar, maar, joh, maar het, het zou het alles wel een stuk makkelijker maken. Ja, maar dan verwacht je een soort inzicht... dat een kind over zijn ouder zou moeten hebben. Terwijl ja. dat natuurlijk eigenlijk andersom moet, uh, ja. moet zijn. Ja. Want wie is dan hierin dus een soort van degene... die tussen aanhalingstekens fout zit? Is dat dan dus de puber die zich verzet... en eigenlijk gewoon uh, zichzelf aan het ontwikkelen is? Of is dat dan toch de ouder die bepaalde dingen verwacht? Of zit er überhaupt iemand fout? Ja, fout, dat klinkt gelijk zo'n oordeel in. Hè? Ja. Van, maar ik vind wel altijd de verantwoording van ouder om als eerste naar zijn eigen rol te kijken. Want het kind moet nog eigenlijk kunnen leren. Hè? Die is nog in ontwikkeling. En als ouder heb je de verantwoordelijkheid om te kijken van wat is jouw kind voor een kind. En wat heeft het nodig, wat heeft het niet nodig. En wat kom ik daarin van mezelf tegen. Ja. Dat kan je van een kind nog niet verwachten, want dan gaat hij eigenlijk voor jou zorgen. Dus ik zeg altijd wel van: dat is het moeilijkste ook van, van opvoeden. Dat je je eigen uh, frustraties en behoeftes leert parkeren. En goed leert kijken naar wat jouw kind voor iemand is en nodig heeft. Ja, want het kan ik... eigenlijk steeds makkelijker. Hoe vrijer je zelf bent, uh, hoe meer ballast je meedraagt, hoe lastiger het is om zo vrij naar je kind te kijken. Ja, maar dat is natuurlijk ook gewoon een grens. Want, um, sommige ouders hebben gewoon bepaalde verwachtingen en grenzen. Maar andere ouders hebben weer absoluut geen grenzen voor hun kind. Die denken van, wees maar lekker vrij, doe waar je zin in hebt, uh, ontwikkel jezelf. Ja. Maar dat zorgt op een gegeven moment ook weer voor conflict. Want een kan voor conflict zorgen, want een kind kan dan weer denken van, oké, okay, het boeit mijn ouders gewoon niet. Ja, dat kan als onverschilligheid worden ervaren. Hè? Ja. Want in grenzen zit natuurlijk ook wel iets van liefde. Ja. Want je wil je kind beschermen voor bepaalde dingen en daardoor stel je grenzen. Dus. En dat daar... voelt het kind ook. Ja, de kinderen, maar kinderen hebben het ook echt nodig. En kinderen zullen ze natuurlijk in de puberteit niet zo zien. Van, oh yes, fijn, ik krijg geen grens, dus nou houdt ze van me. Mama belt om elf uur waar ik zit. Je ze het van me. Nee, dat, dat is niet zo uh, die conclusie. Maar achteraf ervaren kinderen dat wel. Want als je helemaal geen grenzen krijgt, het is het eigenlijk een soort liefdevolle verwaarlozingen. Ja. ja. ja het, het, kom je dat tegen? Dat, dat er eigenlijk kinderen zijn die, uh, uh, die gewoon echt uh, zo vrij zijn, dat ze echt denken, het, het, het boeit mijn moeder blijkbaar gewoon niet. Ja. Wat aan doen en dan zie je dus ook echt dat kinderen op een gegeven moment van gekkigheid niet meer weten wat ze moeten doen om ergens een grens te krijgen. Dat zijn soms kinderen die echt in de extreme gaan. Maar je ziet het bijvoorbeeld ook aan kinderen. Dat is ook een vorm van verwaarlozing. Dat zijn kinderen die alles krijgen. Ja. Het, het huis is prachtig, de kamer is mooi, ze hebben het nieuwste van het nieuwste telefoon. Maar echte gesprekken of echt contact of echte liefde, dat is er niet. Het zijn gewoon goedmakertjes dan. Dat ze eigenlijk een soort ja, goed maken ja. Is, ja. Ja. Nu uh, deed ik al eerder oproepjes voor mensen om te bellen. En er wordt massaal gebeld. Nu heb ik uh, Romeo aan de lijn. Een hele goede nacht. Hallo? Romeo, hoor je mij? Nou, dat ben ik. Nee, ik ben meneer Hofman. Oh, meneer Hofman, dan zit u onder de verkeerde. Ach, een hele goede nacht. Excuus. Nee, hey, uh, maakt niet uit. nacht ik vind het een, uh, het is een, een, uh, een pooh, behoorlijk heftige uitzending. Vindt u? Waarom? Ja, nou, uh, ja, je gooit een balletje op en, uh, en in één keer, ik denk in één keer terug, aan 30, 40 jaar terug. Dat is nog een Wie zo was bal. mijn Ja, dat is nog een bal. Dat nee. is nogal een bal. Nou, uh, wie was mijn moeder? Die heb ik nooit gehad. Oké. Okay. Want? Kunt u dat toelichten? Ja, nu wel. Hm. Je gaat nadenken, hè. Uh, uh, ja. En uiteindelijk zei ze, uh, er is er maar één die mij begrijpt, en dat is het psychiater. Nou, dan is het toch simpel. Oké, okay, dan moet u heel even dus toelichten. Me... Ik, ben, ik ben u heel even kwijt op dit moment. U, u bent opgegroeid ben... zonder moeder laten we daar even beginnen. Uh, nee, nee, wel met moeder, maar zonder moeder. Okay, ik, dus ik heb nooit mo het moederfiguur wat u nodig had. Uh, nee, nee, dat uh, ik ik heb wel eens aan haar gevraagd. Uh, waarom zeg je nooit tegen mij, ik hou van jou? Waarom krijg ik nooit een knuffel? Ah, dat doet er niet toe, hè? Dat doet er niet toe. De, klaar. Ja. Maar uh, jaren later dacht ik, omdat zij zelf zo is. Uh, geestelijk misbruikt. geestelijke. Uh, in, in, in haar jeugd. heeft zij dit. Uh, uh, uh, uh, uh, op haar. Uh, uh, nakommelingen. Uh, waar ik er dan ook van een ben. Uh, uh, uh, geprojecteerd. En simpel. en je kon maar wachten. en ik wou niks. simpel. Ja. zij kon gewoon niet. u de liefde geven. die u nodig had als kind. Nee. Nee. En, en, en dat kwam door iets uit haar verleden? Ik ben bang voor me. Uh, ja, dat geloof ik wel. Ja, ja want ze zegt toch, uh, ja, en uh, kijk, ik bedoel, ik ben al uh, jaren ouder en zo, en dan ga je er goed over nadenken. Maar toen uh. hadden we het er moeilijk mee, joh. Boem. Ja, want wat voor, wat voor gevolgen had dit voor u? Weglopen. Gewoon van huis weg. Ik ben thuis. Jawel hoor, ik ben weggegaan. Uh, bekijk het maar allemaal, want ja, je, je, zoekt, ja, je krijgt het toch nooit weer terug wat je wil hebben. Maar ik, ik zag het daar niet meer zitten, hoor. Nee, maar is dat ooit nog goed gekomen? Nee. Helemaal niet? Nee. Nee, en dat is wel spijtig. Tja, ik kan alleen maar voor die mevrouw bidden en dat uh, zal... Uh, uh, ik weet, uh, de, toen ze tegen mij zei... De enige die me begrijpt is mijn psychiater. Toen dacht ik, oké, okay, nou, that's it. Het is heel ernstig en ja. het is heel erg. En het is... Het, het, het, het zei zo. Ja. Ik uh, zie Marjon hier uh, heel erg uh, instemmend knikken. Herken je dit? Ja, ik zou, ik zou die meneer wel graag een, een vraag willen stellen. Van, uh, oh. Had u als kind ook het idee van, van dat u iets verkeerd deed? moet ik even over. Of wij iets verkeerds deden. Want ik had een broer. En daar trok ik heel erg mee op. Of wij iets verkeerds deden. Was een vraag? Ik zal mijn vraag Ja, ja, ja, ja. Nou ja. Ik kan hier geen antwoord opgeven Dat weet ik niet. Nee, want ik vraag het u, omdat som, hè, kinderen die willen zo graag die, die goedkeuring en de complimentjes en de waardering van hun ouders. En als dat uitblijft, dan gaan ze, kunnen ze soms gaan twijfelen aan zichzelf van, hè, doe ik dan iets verkeerd? Of ben ik niet de moeite waard? Of eh, omdat ze eigenlijk nog niet eens yeah, yeah, yeah. om te kijken van, is het onvermogen van mijn ouders? Hè? Dat kunnen kinderen eigenlijk nog niet. Dus sommige kinderen no. zijn dan bang dat ze zelf iets verkeerd doen of dat ze zelf niet de moeite mm. waard zijn. Had u dat nou, de... wij hebben al ja, nou, wij hebben wel uh, op een gegeven moment, want wij, uh, wij hadden maar drie slaapkamers. Eén voor mijn moeder en één uh, voor de uh, drie zusjes en één uh, voor mijn broer en ik. En toen hadden wij wel zoiets van, uh, als dit zo doorgaat, dan ben ik hier weg. En dat heb ik ook uh, gedaan hoor. En toen ben ik weggegaan en nooit meer teruggekomen. En hoe oud was u toen? Twaalf. Oh, dat is echt heel jong. Heel jong. Ja, maar... Uh, uh, naar het leger de zelfs in Groningen... En uh, ja, nou ja, ik spreek nou 40 jaar, 45, 45 jaar terug. Uh, en daar heb ik haar ook nooit mee gezien. Dus, met andere woorden, ik had het al, ik wist het. Iets wat er niet in zit komt er ook niet meer uit. Nee. Maar je, heeft u er spijt van? Nee. Maar dat dit zo met uw moeder zo gelopen is, had u het gewoon liever wel anders gezien? Nou ja, een paar jaar ouder ben, ben ja, dan dan ik erachter gekomen dat, dat zij psychisch gestoord is. Ja? Ze zei. Ik ben er nog wel eens langs gereden. Nee, dat is dan weer jaren later. Er is er maar één die mij begrijpt. En dat is de psychiater. Want heeft u uw moeder nooit meer gesproken nadat u de deur uit bent gegaan? Ik mag er niet meer komen. Oh, u mocht er daarna, kwam u er niet meer in? Nee. nee. En uw broers en zussen zijn die ook weggelopen? Ja. Oké. Okay. Ook allemaal geen contact meer met uh, hun moeder gehad. Weet ik niet. Want u ik wel... heb uh, genoeg aan mijzelf. Ja, ja. U heeft ook het contact met uw broers en zussen verloren. Mm, ja. Ja. Dat is een heel veel verlies uh, voor zo'n jong kind. Als je elf of twaalf bent. Ja. Ja. Waren er andere mensen in uw, uw familie die zagen dat jullie het lastig hadden? Opa's of oma's? Of ooms, tantes, buren? Nee. Nee, ze het voelden wel heel erg alleen. Wij leefden ons leven. Wij deden ons ding. Nee, het is toch wel heel jammer dat het dan zo gelopen is. Ja, die, want, want ik zie het nou weer allemaal terug hè, van uh, ik bedoel eh, uh, 57 jaar oud. Toen ja. was je elf. Ja. Ja. Maar dan en dat ging, al de rest van je leven. Bij. gescheiden en uh, uh, uh, uh, uh, uh, Jan en allemaal die lag daar in bed. En uw moeder bedoelt u? Ja wel. Ja. Yeah. Popje koffie, mama. Oh, dan lag de we buurman weer in, uh, in bed. Ja, dat kan niet makkelijk zijn, meneer Hofman. Nee, ik heb ook wel een verschrikkelijke tijd uh, toen meegemaakt. Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja, maar u heeft er wel gewoon bewust voor gekozen om daar gewoon weg te gaan... en ook gewoon geen contact meer uh, mee te houden. Dus u bent wel gewoon echt van het probleem gewoon... Uh... Ja, weg, weggegaan om te zorgen dat dat niet u meer tot last was. Als er een trein uh, langskomt, hè. Ja. En de boom gaat dicht. Dan ben ik de boom. Maar u zegt, hè, van... Uh, het is eigenlijk nog steeds een last die u meedraagt al die jaren. Uh, nee, hoor. Nee, heeft u het nu... Nu ervaart u het niet meer als een last? Nee, hoor. Maar als het moment dat het op de radio langskomt, dan roept het wel weer wat oudsingen. Ja, maar jullie zijn wel uh, heftig bezig, hè. <laughs> ja, maar die, die doet u wel wat. U, u belt niet voor niks uh, naar ons uh, om uw verhaal Zij te delen. Dat? Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Maar het, u, het zit blijkbaar nog wel iets van vroeger. wat er gewoon. Ja, ja, ja, ja maar dat is, dat is met u toch ook zo. Uh, uh, als u een herinnering oproept... Ja, ja, maar dit is wel een heel, uh, heel, heel um, een moeilijke herinnering, ja. Nou, maar het mag wel. Zeker, zeker. En ik ben ook heel erg blij dat u ik, daarvoor belt. Ik ben bezig met schrijven van één boek. Oké. Heeft u zelf water. gekregen? Ja, ja. Ja, wat heeft u zelf anders gedaan? Nou... Ja, hoe moet je dat nou weer invullen, nee? Uh, ik ben een man. Ja. Ik ben een man, ik ben geen vrouw. Nee. Oké, okay, shit. Ja. Maar u had natuurlijk wel de ervaring met wat u miste als kind. Dus dat heeft u vast meegenomen in uw vaderschap. Oh, ik, ik geloof, daar geloof ik wel. Ja. Toen hij uh, vijf was, toen waren we al palingsvissen. Met uw vader. Allebei een engeltje. Ja. ja. Dus dat zijn herinneringen die u heeft aan uw vader? Herinneringen die ik heb bij mijn vader. Ja. Of doet u dat, dat zelf met, u, met uw kinderen? dat zegt u? U deed dat zelf met uw kinderen, dat vissen. Ja, ik heb er maar één hoor. Oh, u heeft één kind. Ja, De hij is beroepsmilitair geworden, dus die is goed terechtgekomen. Dus u, heeft, u, u heeft wel gewoon uw kinderen gewoon een, een goed nest gegeven. Geen kinderen. Of kinderen, kind. excuus. <laughs> ja, ik heb er maar één. Ja. Die heeft u gewoon een goed ja, nest hij gegeven. Nee, ze is 83. <laughs> en bent u ook al opa? zegt u. Bent u ook al opa? Ik ben ook al opa, ook dat nog. Zo. Och mijn hemel. Nou. Ja. Wat een mooi Nee, kind. maar ik, za ik, ik, ik, zat, uh, ik zat te denken. Nee. Zoals jullie dit programma maken, is toch prachtig. Dank u. En dat is omdat uh, u belt met dit soort verhalen. Is dat zo? Zeker. Daar oh, mijn hemel. Daar maken we het voor. Nou, nog één. Ja. Doei. En meneer Hofman is weg. Ja, zo. Uh, dat is toch wel heftig, maar jong. Dat is een heel heftig verhaal. Ja, uh, ja, ja, ja. Maar het is wel, uh, wel opvallend dat het dan uh, niet het probleem zich herhaalt. Dus dat meneer er wel echt voor gekozen heeft om zijn zoon dus wel de liefde te geven die hij zelf niet gekregen heeft van zijn ouders. Ja, ja zijn hij moeder. vertelde ook dat hij daar wel heel erg in aan het zoeken was. En ja, ja. hij zei ja, ik was natuurlijk de vader. En hij had het met name over het contact met zijn moeder. Dus we weten nu eigenlijk nog niet zoveel van, van hè, wat zijn vrouw dan. Uh, heeft kunnen doen als moeder zijn, nee, nee. maar het is wel mooi van, hè, ik hoor hem met liefde praten over zijn eigen zoon en uh, het lijkt ook, ik maakte uit het verhaal op dat hij daar contact mee heeft ja. en dat hij kleinkinderen heeft en dat is wel heel erg mooi dat dat dan uh, hè, daarin anders is gelopen. Ja, precies. Ja. Um, nou ja, heeft u, uh, zit u nou te luisteren en denkt... ik heb ook zo'n verhaal. Laat ons weten. 0800-1121. En dan uh, zijn we zo bij u terug. En wie weet heb ik u zo hier aan de lijn. U kunt ook gewoon uw vragen aan mijn gasten stellen.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 Lucas Graham en Mama set. U luistert naar Dit de Nacht op NPO Radio 1. En we hebben het over uh, de relatie tussen moeder en dochter. Uh, wilt u uh, hierover reageren? Mag ook moeder en zoon, want we hadden net dus meneer Hofman aan de lijn... en die had het heel erg over zijn band met zijn moeder. Uh, wilt u hierop reageren? Dat kan 0801 en 2... Oh, dat ging even wat mis. 0801 en 2 of uh, stuur een appje via de gratis Radio 1 app. Ik uh, ben zelf een beetje gek te horen, heb ik het idee. Maar uh, ik uh, praat hier over de komende anderhalf uur... Uh, met uh, Marion Eikelenboom, zij is uh, familietherapeut... en met Farien Rook, zij is ervaringsdeskundige. Het uh, telefoontje van net was wel opvallend, uh, Marion. Want uh, er wordt eigenlijk gewoon... Het, het, het verlaten van een moeder... Uh, eigenlijk de band die er eigenlijk nooit is geweest... Uh, en zorgt wel voor heel veel effect op het leven van een kind... Ja, want een, een, een ouder, die heb je. Je hebt maar één ouder natuurlijk. Die ouders hebben jou op de wereld gezet. Uh, en je kan niet zeggen: ik heb een ex-moeder of een ex-vader. Dus ergens hoor je in het verhaal van deze manier ook wel een soort uh, ja, gemis terug. Ja. Wat je leven lang kan achtervolgen. Ja. Want je hebt als kind heb je niet gekregen waar je eigenlijk recht op hebt: hè? op warmte, veiligheid, erkenning. En dan uh, kan dat je de rest van je leven kan je dat met je meedragen. Dat kan echt een tekort zijn die zich op alle fronten laat gelden. En dat is toch een soort van trauma wat zich dan een beetje ja, ja. door de jaren heen voordoet. Nou, nu merkten we wel dat dat bij deze meneer niet, gelukkig niet helemaal aan de orde was. Dat hij wel zelf een, een, ervoor gekozen heeft om dat achter zich te laten... en bij zijn eigen zoon dat uh, anders in te vullen. Um, ik, ik, ik kan me voorstellen, we hebben het nu heel erg gehad over de band, wat er gebeurt als de band slecht is. Dus nu bij de laatste bellen als de band helemaal niet is. Maar ik wil er zo meer over gaan hebben... wat er gebeurt als de band juist heel erg goed is. Dus, ja. uh, wat er dan allemaal mis kan gaan. Uh, Farine, dus uh, ja. jij hebt nu een hele goede band. Maar daar zitten dus ook nog kanten aan. Uh, ja. U kunt nog steeds bellen, 0800-1121. Of stuur een gratis appje via de Radio 1 app. En wie weet spreek ik u zo hier in de uitzending. We gaan nu naar het nieuws van drie uur. En dan uh, zijn wij zo weer terug. Dus tot uh, zo.